9 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. De noodhulp voor Haiti van hulporganisatie Cordate Mensen in nood is volledig besteed. Na de aardbeving van begin 2010 kreeg Cordate 29 miljoen euro van de 112 miljoen... die was ingezameld op Giro 555. De organisatie heeft van het geld onder meer huizen gebouwd... die bestand zijn tegen aardbevingen en orkanen... en psychische hulp verstrekt aan slachtoffers. Bij de aardbeving op Haiti kwamen ruim 220.000 mensen om het leven... In de Nigeriaanse stad Lagos is een passagiersvliegtuig kort na de start neergestort. Volgens ooggetuigen raakte het toestel een gebouw en vloog het in brand. Het vliegtuig van de Nigeriaanse maatschappij Dana Air had zeker 147 mensen aan boord. Waarschijnlijk heeft niemand de crash overleefd. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden in de woonwijk vlak naast het vliegveld waar het toestel is neergekomen. Nederlandse Somaliërs zijn actief in Somalië voor terreurbeweging Al-Shabaab. Een hoge overgelopen commandant van Al-Shabaab... zei in het VPRO-programma Bureau Buitenland... dat hij zelf twee Somalische Nederlanders in 2009... bij de grens met Kenia heeft opgehaald. De twee zouden nu belangrijke posities hebben... op de communicatieafdeling van Al-Shabaab. De commandant bevestigde ook... dat er slapende cellen van Al-Shabaab in Nederland zijn. Al-Shabaab is gelieerd aan Al-Qaeda en pleegde behalve in Somalië ook bloedige aanslagen... in landen als Nigeria en Kenia. In de Duitse plaats Bieleveld is een woonhuis ontploft door vuurwerk. Negen mensen zijn gewond geraakt. Eén bewoner verkeert in levensgevaar. Drie andere bewoners en vijf mensen die buiten waren raakten licht gewond. Buurtbewoners hoorden ruim een kwartier lang vuurwerk afgaan. Gekleurde vuurballen en vuurpijlen vlogen in het rond... en daarna stortte een deel van het huis in... Van huizen in de omgeving sneuvelden de ruiten. En in de wijde omgeving van Bieleveld was een rookpluim van 100 meter hoog te zien. Het weer vanavond grotendeels droog. Maar vannacht komt er vanuit het westen opnieuw het land binnen die vooral s ochtends valt. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Het was vandaag net zo koud als op oudejaarsdag. En gelijk gaat er een huis in de lucht door vuurwerk. Jawel. Goedenavond, dames en heren. Straks om ongeveer kwart voor tien de serie Het Oudelijk Huis. En deze week neemt Agnes Jongerius ons mee terug naar vroeger. Maar nu eerst het documentaire. De van een man die gespecialiseerd is in de sociale me media. De social media. Het is niet helemaal zijn debuut. Hij maakte namelijk al voor ons Facebook Radio... maar vanavond is zijn lange documentaire debuut. En we hebben het over Bert Kommerij. Goedenavond, Bert. Dag, Vincent. Hallo. Wat Hallo. fascineert jou nou zo aan die social media? Nou, jij zei net dat ik daar expert in ben... maar dat is natuurlijk iedereen die erop zit. Ja. Ik, ben, ik ben meer ik eigenlijk ook. van de fictie... Dat het, weet je, ik, ik schrijf hoorspelen en die regisseer ik. En, mm -hmm. uh, maar op de social media gaat het over... Het uit, want ik dacht ik over na, nou, over ontmoetingen. Ja. En, en, en je weet nooit precies als je iets post wat er gebeurt. Uh, ik, ik, ik vergelijk het wel eens met dat iedereen een beetje zit te wachten... ook op Facebook en zo, hè, tot, er, tot er iets voorbij komt waarvan je zegt... Van, nou ja, weet je, nu, nu, nu is mijn leven echt veranderd, bij wijze van spreken. Dat kan dus... Dus iedere, geen, geen enkele foto of, of berichtje wat je post is vrijblijvend. Het kan soms een enorm gevolg hebben. En dat is wat ik er zo leuk aan vind. En daarom gaan mijn meeste projecten eigenlijk beginnen altijd op internet. En, en ja, tegenwoordig dus vaak in die social media. Omdat je daar, ja, dat we daar allemaal op zitten. Ja, en want daar is de documentaire van vandaag natuurlijk ook weer... een, een ontzettend goed bewijs van wat, wat, wat er kan gebeuren... als je een uh, foto op uh, internet uh, zet. We zullen er nog niet het fijne van weggeven. Maar mm -hmm. zo werkt het dus in, in, inderdaad vaak. Maar het gebeurt natuurlijk ook vaak dat er helemaal niets... Uh, het, het gebeurt bij mij wel eens dat ik een tweet de wereld instuur... en dan denk ik, nou, nu gaat de hele wereld veranderen. Ja, en dan, dan gebeurt het dan juist wel, niet. Vindt het dan nog meer? Pas over een jaar dat iemand het pas leest en dat je dan antwoord krijgt. Weet je? je weet nooit precies wanneer een verhaal begint nee, precies, of dus. eindigt op internet. Dus het kan en... heel lang duren. En daar gaan wij nu ja? het bewijs van leveren. Bert, dankjewel voor dit moment. Okay. Want welke stroom, dames en heren, aan gebeurtenissen uh, die social media op gang kunnen brengen, dat hoort u vanavond. En het heeft iets te maken met. En wat is dit? Is dit een scooter? Is dit een brommer? Is dit een brommobiel? Is dit een scootmobiel? Nee, dat is het allemaal niet. Welke stroom er op gang werd gebracht, dat hoort u in de documentaire van vanavond. En de documentaire die heet The Hunt for the Little Red Car. Ik ben in Den Haag op weg naar een afspraak, maar per ongeluk stap ik in een verkeerde tram. De volgende halte is Elandstraat. Met mijn nieuwe telefoon maak ik wat foto's en wacht tot ik kan overstappen. Eenmaal thuis in Amsterdam bekijk ik de foto's. Eén springt eruit. Een trambaan met in de verte precies in het midden van de rails een klein rood autootje. Ik zet hem op Flickr.com, de online fotocommunity waar duizenden foto's per minuut worden geüpload. Een week gaat voorbij. Dan zie ik precies hetzelfde rode autootje op een foto van een van mijn Haagse contacten Maurits Burgers. Nu staat hij geparkeerd op een zebrapad. Ik plaats mijn foto onder die van Maurits en vraag mij af of het misschien dezelfde is. Al snel volgt de ene reactie naar de andere. Wat is dit voor een autootje en waar komt die vandaan? Het blijkt te gaan om een kanta. Ik richt een zogenaamde flikker fotogroep op met als titel... Hunt voor de Little Red Car. Spelregel: zodra je een rode kanta ziet, maak een foto en plaats hem in de groep. Dit is de groep. Ja. Dan moet ik hem even aanklikken. Nou, de groep heeft ondertussen 146 leden. En dit is de achterste foto. Zie je het nu ja, Dat is de Ja, er zitten nu 786 foto's van kantaatjes in. Ja. Samen met Maurits Burgers bekijk ik inmiddels drie jaar later de groep. En we vragen ons af hoe het werkt. Waarom doen mensen dit eigenlijk? Een invalide autootje fotograferen en die op internet plaatsen? Dat heeft misschien te maken met het effect wat je ook bij andere groepen hebt. Dat is niet zozeer specifiek kanta verbonden. Ik heb een groep ooit opgericht die ging over weggewaaide paraplu's. En dan is het ook het vinden van die weggewaaide paraplu door een ander. Die denkt, hey, ik heb ook een weggewaaide paraplu. Ik stuur hem ook in de groep. Ik hoor hem nu ook bij die groep. Okay. Is het is natuurlijk een helemaal ander concept... maar dat is een soort ontdekking voor jezelf ook. Een visuele ontdekking. Je wordt daardoor geprikkeld. En je gaat door de beter om je heen kijken. Je eigen vertrouwde omgeving ziet er opeens nieuw uit... omdat er ook kanta's zijn. En dat ja. heb je misschien altijd al geweten... maar je hebt er nooit goed naar gekeken en nooit goed op gelet. En dan blijkt een wereld achter die kanta te zijn. Maar al deze mensen die die foto's plaatsen... zijn zelf geen kanta-bezitters. Nee. Het zijn allemaal mensen die dat niet hebben en die zien dat en gaan in die groep posten. Ja, die zijn gefascineerd. Die zijn gefascineerd over wat is die Kanta, wie zijn die Kanta-mensen? Dus ja, zijn soort... maar zijn ze... Nee, volgens mij niet. Volgens mij zijn ze niet geïnteresseerd in die mensen, maar juist in het autootje. Want, ja, maar in, want die zin mensen zin... worden niet gefotografeerd, nee. het is steeds alleen maar dat autootje. Na een tijdje Kanta's gefotografeerd te hebben, besluit ik op de bestuurders af te stappen. Met mijn telefoon film ik deze ontmoetingen en plaats ze in de huntgroep. Goedemiddag. U rijdt in een kant hè? Ja. Valt die goed? Ja, de, die kant daar valt me goed, ja. Ja? Nooit problemen ermee of zo? Ja, af en toe lekker bal, ja. Dat is toch vaak. Lekker band. Die vervangt u dan? Nee, dat wordt door do do de wegenwacht gedaan. Oh, de wegen, ik ga het niet zelf doen. We wegen mijn rug. Ah, oké. Okay. Een hele zwakke rug. De redenen waarom mensen in een kant rijden verschillen. Maar één ding hebben alle kantenrijders gemeen. Ze kunnen niet of moeilijk lopen. Ze hebben een gebrek. Of ze vinden hem handig en hip, maar dat is niet de bedoeling. Ik heb nog wel één hele rare vraag misschien. Maar zou ik een heel klein stukje met u mee mogen rijden? Ja? Zou ik erbij passen? Het is nog krap, want ik ben nogal breed. Ja, nou, volgens mij lukt het wel. En dan gewoon een... Klein stukje tot aan het einde van de... Oké, okay, ik kom eraan. Eigenlijk is de Kanta een angstaanjagende verschijning. En een of niet het autootje, maar de mensen die erin rijden. Nee, niet de mensen die erin rijden, maar hun gebrek, hun pijn. Of nee, niet het gebrek en hun pijn, maar de angst dat je het zelf niet zult verdragen... als het je treft. Ooit. Misschien. Toch, uiteindelijk, komen we allemaal in een kanta terecht. De huntgroep groeit nog steeds. Allerlei soorten foto's van kanta's... in verschillende standen en posities worden gepost. Soms ook een foto van een omgeduwde kanta of een verbrande... waardoor alleen het chassis is overgebleven. Ook ontvang ik officiële afzeggingen van mensen die ermee stoppen... omdat hun complete waarneming is aangetast. Dit is mijn laatste kanta-foto. Ik word er gek van. Ik zie ze overal... Een jaar gaat voorbij. Dan is het 24 maart 2010. Ik had het gedraaid met uh, Spank voor uh, de prik en het meisje voor de film. En, uh, de commentairemaker Maartje Nevian maakt een film... waarin ook schrijfster Karin Spank een rol speelt. Maartje ken ik een beetje. Karin ken ik niet, maar haar kanta wel. Die is al lang opgenomen in de groep. Maartje maakte een ritje met Karin in haar kanta en plaatste daarvan een foto op Facebook. Nou, dat was ontzettend leuk om daarin te rijden. Uit de kanta had ik een foto gemaakt op mijn telefoon van de weg. Maar je zag eigenlijk helemaal geen kanta. Je zag alleen maar dat raampje en die laat ik op en ik zeg: Vandaag gedraaid met Spink. Dat was geloof ik de enige tekst. En toen om nu of twee. Kijk, ik dacht: Wat? Er kwamen mensen. Hé, uh, jij? Michel. En allerlei mensen kwamen. Oh, dat is een kant. En ik zei: hoe weet jij dat nou? Ja, dit. En die verwees het door naar uh, de Little Red Car. En uh, er is een groep in Den Haag. Maartje ontdekt de hunt voor de Little Red Car, Belt Karin Spink En tot diep in de nacht blijven we met z'n allen op Facebook aan de praat. En ik ga slapen om vier uur. En ik droom dat ik een, een ballet. Uh, Regisseer vanuit Nok van een gebouw of een uh, kerkplein boven in de kerk. Ze dus kijken naar beneden als een uh, Esther williams belet. Uh, dat is dus zo'n bellet waar je zich gewoon en waar je inspringt en waar dus men, bijvoorbeeld mensen door een arm en benen en zo uh, uitsteken, uh, dat het dan een, uh, een bloem wordt of een hart of uh, geografische spirograafachtige patronen. En ik deed dat met die kant. Had je zijn linkerdeurtje open, rechterdeurtje open. De, uh, uh, dat de wipers die uh, heen en weer gingen. De lichten aan en uit. En het zag er zo mooi uit. En dan draaide ze een rondje. Dan ging ze met z'n allen naar links. dan rond je met z'n allen naar rechts. En de volgende ochtend ga ik koffie drinken hier in een café. Daar kom ik een man tegen. Die kende ik wel uit de buurt. Maar ik, ik was vergeten of ik wist niet precies wat hij deed. Ik zeg: Ik heb amper geslapen. Maar ik heb wel een hele mooie droom gehad. En ik vertel die droom aan hem. En hij zei, je weet niet wat ik doe, hè? Ik ben productieleider van het Nationaal Ballet. Kan je dat eens uitwerken? Want we hebben een jubileum. En ik vind het een fantastisch idee. Nou, dus toen heb ik Karen en uh, jou gebeld. Ik zei, nou jongens, jullie geloven het niet. Maar ik zat vanochtend aan de koffie. <laughs> dus we moeten gaan praten bij uh, Nationaal Ballet... Volgens mij moeten een plan maken. En toen hebben we met z'n drieën een plan gemaakt. En uh, zijn we het fonds gaan Het vragen. plan luidt als volgt: Maartje Nevian gaat een documentaire serie maken voor de TV. Over kanta-rijders en balletdansers. die samen op weg zijn naar de balletuitvoering. Karin Spijnk wordt a writer in residence. in de kanta-fabriek van de firma Waaienberg in Veenendaal. waar ze een boek zal schrijven over de kanta. Er komt een website. en nog veel meer. Hoe loopt dit af? Karin Spijn. Ja, het, het is een bizar, complex, ingewikkeld... Ik heb nog nooit iets, wat, iets gedaan dat zoveel voet in aarde heeft... en waar zoveel mensen aan te pas komen. Um, uh, een een radiodocumentaire, een televisieserie, een uh, ballet, website, boek... Uh, foto's, uh, muziek, kostuums, uh, uh, de locatie bedenken. Twee totaal verschillende groepen mensen... Twee werelden. Kanta-rijders met hun kanta en balletdansers met hun lichaam. Ik leer, de kanta is meer dan een foto in een groep op internet. De kanta is het verlengstuk van het gehandicapte lichaam... dat niet meer kan bewegen. En balletdansers streven voortdurend naar een perfect bewegend lichaam. Aan het einde van het plan staat... Het leven is niet makkelijk, maar we hebben een vrolijk autootje. We geven gas en rijden door. Het ongeluk kan je treffen... Maar we maken er wat van. Ja, wat je moet medestanders creëren. Dat is eigenlijk altijd van het grootste belang. En je moet plezier houden. Dus op het moment dat wij met gaan... Valerie Schuit van Viewpoint Productions wordt gevraagd de boel op de rails te zetten. Maar hoe doe je dat? Vechten en kunnen. He, je moet twee jaar lang of minstens twee jaar lang moet je samenwerken en kijken waar ieders kracht zit en... In dat krachtenveld moet je gewoon. Daar ontstaat een chemie. En met die chemie kan je een project boven zichzelf laten uitstijgen. En met die chemie kan je ook andere mensen aan je binden. En kan je zorgen dat mensen enthousiast worden voor wat je aan het doen bent. Dus op het moment dat wij ons concentreren op de chemie tussen ons. En, en hoe, hoe dit project zo mooi mogelijk vorm te geven. Dan kan je daar andere mensen mee infecteren. En um, wat we gedaan hebben is van waar het. Um, Sorry. Ik ben in gesprek. Leon, ik ben in gesprek. Ik word opgenomen. Het is 25 juni 2010... wanneer Ben Groenendijk, hoofdredacteur van de afdeling educatie van de NTR, een intentieverklaring tekent die nodig is om de documentaire serie op tv te krijgen. De titel? De Kanta danst. Dit is zo'n goed idee... Uh, dus, dus, dus, laten we, dus dit moet gewoon gebeuren. Ook artistiek leider van het nationale ballet Ted Branson ziet het helemaal voor zich. Hij schrijft: Het nationale ballet is er voor iedereen. Dans is er voor iedereen. Waarom dan geen dans voor kleine rode kanta's? Symbool van de bewegingsvrijheid die gehandicapten zich hebben verworven. Het ballet gaat onderdeel uitmaken van hun 50-jarig jubileum in 2012. En Ernst Meissner? die eerder bij het English Royal Ballet danste... en nu Grand Sujet is bij het Nationale Ballet... wordt naar voren geschoven als choreograaf. Ted Branson over Ernst Meissner. Het is een ontzettend uh, ondernemend iemand... die heel goed uh, met verschillende soorten mensen kan omgaan. Heel creatief is en uh, out of the box kan denken. En dat was wel typisch een project... Wat niet eerder gegaan was en waar je ook echt wel eens heel anders moest gaan nadenken... dan, dan mensen in de podiumkunsten gewend zijn te, na te denken. Dus hij lijkt me meteen wel een persoon die daar goed voor zou zijn. Ja. Ik spreek Ernst Meisner op een terras en neem het gesprek op met mijn telefoon. Hoe ziet het beletter eruit in zijn hoofd? Het is theatraal. Het moet spectaculair zijn in, in visueel spectaculair maar ook theatraal en dramatisch uh, effect hebben uh, en een boodschap hebben. Want we hebben het natuurlijk wel over, over invalide mensen. En dat heeft een tragisch uh, aspect. Uh, ik heb MS. Um, dus ik, ik, ik loop niet heel goed. Ik loop nu wel beter dan ik een jaar of vijf, zes geleden deed. Dat is een periode geweest dat ik echt een beetje voor alles de rolstoel gebruikte. En nu gaat dat een stuk beter en tegelijkertijd, ja, ik, moet, ik hou het niet te lang vol. En als het koud is of als het nat is en, uh, en, en, en ik word koud, ik koel af, dan wordt alles stijf en dan doen mijn knieën het niet goed meer en dan begin ik om te vallen. Het autootje is voor mij echt een uitkomst om dingen te kunnen doen. Dus ja, de kanta is echt een fantastische uitkomst. Het zijn het is inderdaad mijn benen. We willen eigenlijk gewoon dat het, ga, dat het allemaal in samenhang. Met, dat, dat het niet, we moeten zorgen dat het niet als losstand uit elkaar gaat vallen. Dat het alle toegevoegde elementen stapelen met elkaar. Dus dat is wel heel waardevol. Om, uh... En we hebben nu wel heel veel input en heel veel ideeën, maar we hebben eigenlijk nog geen samenhangende tekst daarvoor. Dus daar moeten we het gewoon eigenlijk over hebben: van wat hebben we tot op heden? Wat is nu zeg maar de staat? We hebben bedacht van oké, okay, we willen een website. We hebben bedacht het is eind juli 2011. Het team breidt zich uit. Een vormgever, Roger Jolira. Nog een producenten, Monique ten Berge. We hebben een groepsmeeting bij Karin Spank thuis. Koffie, thee en wijn. Voorkeur voor de locatie is het grote ronde gebouw van de gashouder... op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. Maartje Nevian heeft verschillende soorten kantta-rijders gecast... voor haar tv-serie en de verschillende verhaallijnen op een rij gezet... Een van de punten op de agenda is... mogen mensen die geen handicap hebben, maar wel een kanta... in de tv-serie meedoen en mogen ze meedansen in het ballet? Maartje Nevian. Dat hele verhaal van die gehandicapte niet gehandicapten, moet erin en dat hoef jij niet te spelen, want dat is. je echt. Nee, nee, ja. Zij heeft ontmaakt dat hij absoluut niet in de serie mocht. Ervan. Nee, niet nee, in de serie. kan me me goed voorstellen. En ook, er zit ook nog goede televisie in. Want een van die kinderen die riep op een gegeven moment... Ja, maar, die andere mensen die autootjes, het is een mongola-autootje, en dus, waar dat is natuurlijk een beetje ziet. Maar dat is prachtige televisie. Ja, maar het was ook heel mooi dat jij er heel emotioneel van. Wat ja. denk zo'n zo ja. zo kutkind wel niet met <lacht> een gola. Ja, zo ligt het ja. ook. Ja. mijn probleem ligt meer bij, bij de vraag of je die mensen wel of niet in het ballet moet doen. En ik, daar denk ik niet, omdat zowel voor de dansers als voor de kantereiders... dat het gevecht met het lichaam zo belangrijk is. En dat geldt niet voor die groep die voor het voor plezier doet. Even kijken, zullen we, wat zullen we nog verder over de voorstelling? Ernst, wil jij daar nog wat over melden? Of iemand anders, of wil je daar... Nou... Ik heb jullie dat allemaal doorgestuurd, hè? Ja. We hebben Wat we voorlopig euh, hebben. We Als... hebben het eigenlijk de vorige keer ook al een beetje besproken, hè? We hebben het voorlopig scenario ja. achter. Dat plan, Ja, ja. Dat heb je ook gekregen. Ja. Ik heb vanmiddag met Bert erover gehad, dat is ook echt, het is echt voorlopig. Ja. Dus dat is, een, dat is een grote opzet om, uh, om mee te beginnen. En dan moet ik verder met de danser gaan kijken en met een componist gaan kijken hoe we daar verder uitkomen. Ja. Is de scanner, uitkomen. scanner wel binnen of niet? We weten. Wat... Robin Rimbo, beter bekend als Scanner, is door Ernst gevraagd om de muziek te componeren voor het ballet. Maar hij was meteen heel enthousiast toen hij dit hoorde. Hij zei meteen van ja, uh, ik doe mee. Ik heb een ges lang gesprek met Scanner gehad, uh, drie, vier uur gesprek vorige week. Ik vind Scanner leuk, omdat hij uh, ook wat mij betreft niet alleen het geluid en de dans en de kantas en alles samen kan brengen. Maar ook het industriële van die gashouder erbij kan brengen. Maar hij is meteen ook heel geïnteresseerd van hoe kan ik die kant gebruiken. Hij is meteen van kan ik toeters opnemen, kan ik die autootjes gaan opnemen, want hij wil dat gebruiken. Ja, maar het is ook zo'n project waar echt waar je alle kanten door kan. Weet je waar, je waar je de meest wilde ideeën bij uh, kraagt? Tot ja. ja, de kunst is ook om het weer, bij elkaar. Om het weer terug te zien. het zie je een korte vormen. Ja, echt. Het is 9 november 2011. Terwijl in Den Haag de kunstsubsidies vakkundig om zeep worden geholpen. en verder alles wat kwetsbaar anders en niet direct economisch nut heeft belachelijk wordt gemaakt stellen fondsen en sponsoren zich terughoudend op. Als over een paar weken een aantal partijen afzegt, hebben we een groot probleem. Iedereen zit te wachten en te hopen. Maar het ziet er niet goed uit. We hebben dus, zeg maar, de tv-serie wel, en de radiodocumentaire en het boek hebben we allemaal wel. Maar het live-event waar het allemaal om te doen is, hebben we niet nog. Dus, ja, goddammit. Eh... Uh... Wat is dat dan? Leggen we het niet goed uit? Iedereen wordt elke keer enthousiast. Nou, het oh, is toch eigenlijk een fantastisch project. En, uh, ja. Ja, het is toch een, toch een moeilijke tijd. Een ja, hartstikke leuk project. Maar, uh... Dus ja, het wordt, het wordt spannend, Bert. Ook choreograaf Ernst Meisner raakt ongeduldig. We spreken af voor een update... Wat is het vandaag? De 23ste 23 november woensdag, dat zijn we, ja. Ik wil verder, ik wil, uh, ik wil dingen gaan maken. Ik wil aan de slag met Scanner en ik wil, uh, ik wil ballet gaan bedenken. Ja, dat is nu toch wel echt wel nodig. Het is november, als we dit in juni willen doen. Dat lijkt nog zo ver weg, maar dat is het, het is helemaal niet. Het is zo snel. 13 december 2011. Groepsmeeting bij Karin Spank thuis. Met de fondsen en sponsoren gaat het de goede kant op, maar nog lang niet al het geld is binnen. Iedereen is aanwezig. Valérie Schuit zit voor. Dus wat ik eigenlijk nu eerst zou, zou willen doen, is gewoon even kijken waar we staan met alle verschillende onderdelen. Dus eerst even naar de gashouder toestanden, want dat heeft ook weer implicatie voor de inhoud. En dan even kijken hoe het met boek, radio, documentaire, de vormgeving, de serie en de voorstelling is... En dan even kijken van als oké okay, alles in acht neemt, wat is dan wijsheid dat wij wat in handen hebben... waarmee we dan weer terug naar die begrotingen kunnen en dat uh, wij daar gaan trekken. Om te zien dat, hoe we dat in elkaar uh, sleutelen. Dus ik wil eigenlijk nu met de NTR naar deze vergadering, naar die begroting kijken... met die begroting naar de NTR, contracten maken in januari aan de gang. Dat is eigenlijk wat ik beeld. Want Maatje heeft gewoon geen... Anders redden we het niet. De datum voor de beletuitvoering staat vast... 28 juni 2012. Locatie, de gashouder op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. Maar hoe zit het met de tribunes in die grote lege ruimte... en hoeveel mensen kunnen er eigenlijk in? En wie gaat dat regelen? Wie gaat de tv-registratie van het ballet maken? En het licht en de kostuums? En aan hoeveel kanta's en dansers denkt Ernst eigenlijk? Voor mij betreft, is, wat ik had geloof ik gezegd, 80 autootjes... Ja. en het liefst ook 80 dansers, maar met een minimum van 30... Ja. En ik zou zeggen, hou het zo hoog mogelijk. Ik denk, hoe meer, hoe leuker. Maar hoe zit het dan met de uitlaatgassen? Komt er een dansvloer waar dansers met hun spietsen op kunnen? Maar als er dan een kant overheen rijdt en er komt bijvoorbeeld olie op die dansvloer? Ja, we zitten in detail. Ja, in detail. ja dat is waar. Maar ja, het is zo leuk. Een terugkerend onderwerp is, mogen mensen zonder handicap meerijden in het ballet? In Wij hebben ooit gezegd, er mogen alleen maar echt gehandicapten in de autootjes zitten. We willen niet mensen in het ballet. Hè? In de serie doen we het wel, ja. ook de ja. anderen, om het aan te geven. En geldt dat ook voor dat team? Volgens mij had je daar een keer ja op gezegd. Ja, volgens mij vind dat ja, uh, <lacht> uh, ja. Oké, okay, cool. nou dit is fijn. We hebben het ook over gehad, en ik snap heel goed waarom je het in documentaire wil. Het is ook onderdeel in het boek, maar de positie van mensen die in een kant rijden, maar er geen eentje nodig Verloor. hebben. Ja. En, en dat is... Zulke mensen hebben we niet in het ballet zelf. Dus het, dat was iedereen ook over. En, dus, ja. ja. nee, is... en zo'n stunt rijden natuurlijk. Dus, dat is geweldig. Ik wou ook meer rijden, maar dat zit er niet in. <laughs> Ja, ik gezegd dat ja, wel maar dat had ik waarschijnlijk niet mogen zeggen. Het is gezegd, ik wil meedoen in het ballet. Maar ik ben geen danser en ik heb geen handicap. Wauw, jezus, jongen, dit is een fantastische balletje hoor. Moet je horen wat het geluid doet hier. Oh. Oh ja. De gashouder in Amsterdam. Hier moet het gaan gebeuren. Maartje Nevian steekt haar armen in de lucht en loopt naar het midden van de immense ruimte. Precies in het midden van de hal blijft ze staan op een put die daar ligt. Hier zal dadelijk een dansvloer liggen. Hier zal Karin Spink in haar kanta een duet dansen met een danser. Hier zullen de deelnemers uit de tv-serie een act doen als in een circusnummer. Hier zullen twee stuntrijders van het circuit in Zandvoort de kanta testen tot de grens. Hoe zitten we in de tijd? Tot vijf over half. Nee. Ik Ik wil geluid. Ja, oké, okay. ik loop. De camera lopen. Geluid loopt. Actie. Karin komt de gashouder inrijden. Naast haar zit scanner. Alles wordt gefilmd. Ja, oh, prachtig. Yeah, Ik ga even een klein stukje verder, want het is zo'n leuk scène oh, Als ze uitstappen, yeah. hij hoort hier voor het eerst de akoestiek van de gashouder. En je hoort hem praten over wat hij uh, er allemaal mee kan doen. Okay. En het is een hele leuke scène. <laughs> oh, nice. Wow. That's incredible, the reverb. In here. It's really... It's massive, yeah, isn't it? it is. Wow, wow. Karin heeft hem even, moet hem vasthouden, ja. omdat ze even anders iets omvalt. anders omvalt. En dan krijg je dus zo'n mooie scène door. We can use this. Daar, daar zegt hij ook, we can use this. Dus deze files hebben we dus dan ook weer op een speciaal datje gedraaid. Al die files worden weer naar Londen gestuurd en dan gaat hij weer doorcomponeren. Nou, dit is echt het begin. Het is is het? Ik laat het nog even een klein stukje verder. Want wat ik nou weer zo mooi vond... Karin heeft uh, MS. Hè? En die loopt op een bepaalde manier. En hij dacht... Oh, dat is wel leuk als je nu loopt. Kan ik wel gebruiken in de compositie. Dus hij gaat dan... Dat wat een obstakel is voor haar... Wordt ineens heel interessant. Omdat we daar muziek mee gaan maken. Dan zal ik je even dat scennetje laten horen. Ik knip mezelf eruit. Hè, maar dat hoor je nu nog even. intimate. Why do, why do you walk like that? Okay. Uh, for more support. The moment I take a big step, I stand on this leg for a longer time and I become more unsteady. So if I'm tired, this is how I walk. Okay, it makes sense. Yeah. It breaks the length. Yeah, true. But the intimacy is really beautiful, though. Imagine in the performance we had something where people are making these just very natural sounds as well. It would be really special, actually. Nou, ja, leuk, hè? He? Ja, maar dit is eigenlijk de kern van het hele ding. Ja. Want hier kan Ernst ook weer iets mee, van de manier van lopen. Maar zij moet zo lopen, anders valt ze om. Ja. En hij soort... kijkt daar naar als een kunstenaar. Dat is natuurlijk heel... ja. ook weer leuk dat het gewoon heel anders gebruikt kan worden. Oké, okay, dus dit is de muur waar alle foto's aan hangen. Uh, de bovenste rij zijn de mensen die door alles heen lopen. Dus dat is de scanner, de componist, de Ernst, de goeie de garage Waaienberg... Waar alle autootjes uh, vandaan komen. Wijberg, de uitvinder van de Kanta-auto. Uh, Karin Spike, die als een soort... Uh, ja, die krijgt gewoon, ik heb vanaf het begin af aangezegd, uh, ik wil een solo van Spike in het ballet. En het wordt waarschijnlijk een pas de deux met een autootje. Dat gaat ze morgen uh, voor het eerst oefenen in een gara garage. Want ze moet een beetje warmte hebben. Dus ze gaat morgen de eerste pas de deux oefenen. Was het plan, uh, Ernst? Was het plan? ja. Yeah. Um, nou, ik wil... Ik, ik... Ja, je gaat blozen. Huh? Je gaat blozen ineens. Zie je? Echt waar? Ja. ja nou, dat is toch ook heel spannend. Ja, het is ja. ook heel spannend. Ja. Ik wil een paar gewoon rare dingen uit gaan proberen. Ja. Ik vind nog dat we in een stadium zitten van we gaan alles proberen wat ja. kan. Ik hou de ramen open dat je ook kan roepen. Dat we kunnen roepen. Ik wil een paar dingen met deuren open en deuren dicht proberen. Ik wil een beetje contactimprovisatie ja. met, de, met de kanten. Ik wil van dat soort dingen proberen als, je, als ik van één kant kom kan rennen... en jij van de andere kant. Het blijft niet echt open. Hè? Terwijl Ernst om Karins kanten heen rent... er inspringt en er weer uit en sierlijk uit het open portier hangt... schakelt Karin, draait, remt en geeft gas. Deuren open, deuren dicht. Goed opletten of ze Ernst niet overrijdt terwijl hij aan haar kanta hangt of er vooruit rolt. En ik bedien de video waarmee we de oefeningen straks terug kunnen kijken... om te zien wat werkt en wat niet. Maar nou begint het wat te worden, geloof ja. ik. Nou, nou beginnen we meer samen te werken. Ja. Ik kijk beter naar je. Dat is een mooi effect gewoon. Dat is leuk. Dit vond ik leuk, want ik, ja, o, o, o. ik duwde. je was heel goed, want ik, ik duwde je... jou. Ja. Die was heel mooi. Ja. In de volgende oefening moet ik Karin helpen sturen... zodat zij al rijdend kan wapperen met haar portier. Dat is ja. dat je mee gaat rijden, hè? Dat, nu, dat, moet, dat moet er toch in. Um... Wilde je toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Okay, okay, ja. Je kan hier toch wel iets achteruit doen? Je bent zo, je bent zo ja, groot, ja? Ik... Oh ja? Yes. Oh ja, super. Ja, ja. ja. gek. Je lange benen. Voor van, ja. Wij zagen hem niet. 1 twee. yo. Na de repetitie nemen we afscheid van elkaar. Op weg naar huis zie ik Karin in haar kanta voor een rood stoplicht. Ik fiets voorbij en zwaai, maar ze ziet me niet. Naast haar is een grote vrachtwagen gaan staan. Ze checkt of de bestuurder haar wel ziet... straks als het licht op groen springt. Even denk ik eraan een foto te maken. Maar ik doe het niet. Het is 19 januari 2012. Danser, choreograaf, schrijver en mede-artistiek leider... van het Nationale Ballet, Rudy van Dantzig overlijdt op 78-jarige leeftijd. Als de dienst voorbij is... Spreek maatje met ernst. Er hebben zoveel mensen prachtig gesproken, maar het, het, het, het, het meest bijzondere... en dat zal waarschijnlijk iedereen zeggen na die dienst, Het dus was... Um, ik heb het nog. Erg, uh, was Thor, Thor van Schaik, zijn, zijn beste vriend voor 60 jaar... en, uh, en lange tijd partner. En Thor praat helemaal niet veel, maar hij heeft zo prachtig gesproken. Volgens mij heeft hij niet eens, had hij niks op papier, zelfs, dat weet ik niet, maar hij heeft er niet eens aan gekeken. En, hij vertelde, um, Rudy zei altijd uh, in de studio tijdens repetities, als er iets fout ging, never mind, ga door. En uh, dat had Toer verteld en toen vertelde hij nog meer en het, en het eind was, ja, nu lig je in die kist, Rudy. En we gaan door, but we do mind. We gaan door, but we do mind. Nou oh, ja. Yeah. Ik vind het ook zo'n prachtige zin. Ja, yeah, ja. Yeah. Het gaat ook heel erg over de hè? We do mind, we gaan wel door. Ik bedoel, het gaat gewoon over het hele project. Okay, everybody ready? Camera? Geluid? Loop. Slow-mo. Ja. Ja, die kant voorbij. En dan naar rechts. En die kant voorbij, En die kant voorbij. Ja, hier En deze kant voorbij. Nee, ik weet wel een beetje waar het over moet gaan. Voor, voor een deel natuurlijk over het fantastische fenomeen... van een auto als verlengstuk van je lichaam. En dat geldt heel erg voor gehandicapte mensen. En ik ben ook steeds beter gaan begrijpen dat het ook voor coureurs geldt. Je bent pas een goede coureur als je één bent met die auto. Het is niet zo dat je die auto aanvuurt en op staart trapt... en dat je de zweet erover legt. Nee, je verleidt die auto. Je moet haar echt... Ja, dat moet je lichaam worden. Nou, dat is precies zo bij mensen met een handicap. Dat is wel nieuw, dat had ik niet gedacht. Maar dat bleek zo'n beetje aan gesprekken met Dick. Dick, dat is Dick Waajenberg. Uh -huh. Autocoureur en de maker van de Kanta. Karin heeft hem geïnterviewd voor haar boek De Benenwagen. Ik spreek hem op het circuit van Zandvoort. Uiteindelijk vertelde ze dat er een ballet ging komen waarbij ik dacht van... Dat geloof ik niet. <laughs> en dan uh, ja, naarmate de tijd vorderde... Uh, ja, nam het steeds vastere vorm aan. En begin ik te geloven dat het echt gaat gebeuren. Maar ik vind het nog steeds, ik vind het nog steeds bijzonder. <laughs> ik vind het nog steeds heel bijzonder... dat, uh, uh, ja, dat, dat je dat uh, voor elkaar kunt krijgen. Het enthousiasme van die mensen. Nou, weet ik dat, dat mijn klanten enthousiaste mensen zijn. Want de meeste gehandicapten... Uh, zijn toch wat terughoudend en, en, en zijn voorzichtig en willen liever op eigen terrein blijven. En uh, ja, de mensen die een kanta rijden, die, die zijn gewoon naar ons toegekomen uh, hebben gezegd van nou we hebben een mobiliteitsprobleem en we willen eruit dus ga iets voor ons maken. He, dus ja, ik heb mijn hele uh, de hele tijd in het bedrijf heb ik alleen maar te maken met positivo's. En, en dat, dat is wel prettig hoor. Dat is heel prettig. Ja. Ja. En dan naar rechts. Niek Oude-Luttekhuis werkt op het circuit in Zandvoort. De hoofdpersonages uit de tv-serie worden gefilmd door Maartje en haar crew... terwijl ze een behendigheidstraining van hem krijgen. En Niek doet mee in het ballet. Ja, inderdaad. Wij hebben ons eigen gedeelte in het ballet. En van ons wordt verwacht om een iets extremere kant van de kant te laten zien, inderdaad. We hebben dit weekend even al gewoon met een standaard Kanta getraind. En uh, in een, wat extreme op te zoeken, kijken wat wel of niet kan. En we zijn erachter gekomen dat het, al het scherpe insturen bij hoge snelheid dat het niet kan. Kijk, de Kanta is natuurlijk standaard, mag niet harder dan 45 kilometer. Zit een hele betrouwbare, goede motor voor in. Alleen uh, ja, als je iets extremer wil gaan, uh, wat niet op de openbare weg natuurlijk de bedoeling is. Is dan zullen wij een, uh, ja, een, een dikkere motor in achterin bouwen en een achtwiel aangedreven maken. Waardoor we mee ja, kunnen stunten, inderdaad. Geweldig. Aan het einde van de dag rijden we met z'n allen in een bus over het echte circuit. We hebben hier ongeveer de mooiste naam voor een bocht in de wereld. Dit is de bocht zonder naam. De BCTM. Dus als iemand nog een goed voorstel heeft voor een bochtnaam, de Kanta! De Kanta-bocht! Vanaf nu is dit de kant op. de kant curve. De kanta curve. Ja. Sommige van jullie ken ik uh, sommige niet. <lacht> en ze maken een lawaai. Uh, ik weet niet of jullie hier iets vanaf weten. Ik heb jullie nog niet ontmoet. Uh, het Nationale Kantenballet wat we gaan maken komt op 28 juni hier in de gashouden. Terug in de gashouder. Okay, cool. Ernst Meisner geeft instructies aan een groep dansers van het Nova College uit Haarlem... die naast de dansers van het Nationale Ballet mee gaan doen. 60 van die kant -autootjes, 60 invalide mensen... Uh, plus 12 solo-invalide-autootjes en 1 principal-invalide-autootje. 30 dansers van het Nationaal Ballet en jullie 22 die allemaal meedoen. Ook ik krijg aanwijzingen van Ernst. In de vierde acte, het circusnummer, moet ik het chassis van een kanta over de dansvloer duwen. Goed, jij bent de, uh, de kale kanta. Zodra Ton en Nel op zijn. Uh, voor nu, uh, pas gewoon even op wat er verder loopt uh, en rijdt. En ja. ga in één keer langzaam tempo duwend. En dan naar deur drie. Dus van deur 6 naar deur 3, die is recht tegenover. Oké, okay, dus ik maak één rechte lijn? Eén rechte lijn. Oké. Okay. Ja? Groepsmeeting bij Spank. Vormgever Rogerio Lira presenteert de website het nationale Hier zijn alle onderdelen van het project terug te vinden en nog veel meer. Op de site tellen de dagen tot de uitvoering van het ballet af. En nou, de dagen. Want ik had ook gedacht, het is allemaal heel erg snel, heel erg binnenkort. We vinden elkaar nu allemaal nog vreselijk aardig. We gaan heel erg paniek worden. Nee, helemaal niet. Ik heb het al gedaan. Ah, ik, ja, ik ben nog niet begonnen. Nee. Ik, ik wou zeggen, het gaat echt nog hartstikke spannend worden. Ik, ja. ik ben verbaasd hoe goed het gaat en met hoe weinig aanvaringen. Hoe fantastisch iedereen samenwerkt en En, hoe, hoe dat, en, en dat ze het überhaupt doen. Dus ik had nee, geen champagne, maar gewoon van, Ontzettend. Oh. Nee, maar het is zo'n krankzinnig project, het is echt. Es moet zijn, hè, zou wachten. Goddamn, girl. Oh ja, en het boek had ik in zeven weken geschreven. Geweldig. Dames en heren, op jou. Op, op jullie oh. allemaal. Prachtig ja, eerst. So. Hey. op je droom. The Hunt for the Little Red Car. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Bert Kommerij, techniek Arno Peters, eindredactie Willem Davids. Vanavond, luisteraars, is de tv-serie van Maartje Nevejan begonnen over de... Kanta, over, over het Kanta Ballet, de Kanta zelf, de Kanta Rijders. Elke zondagavond om 7 uur is dat op Nederland 2. En 28 juni dan wordt dat Kanta Ballet gehouden. Tweemaal zelfs in de Westergastfabriek. Daar zijn nog plaatsbewijzen voor beschikbaar. 1 juli, 1 juli wordt dat uitgezonden, ook om 7 uur op Nederland 2. En alles wat ik nu vertel, dat is ook nog na te slaan op www.hetnationale Het is een buitengewoon uitgebreide site. Dus dag voor dag wordt daar bijgehouden hoe het gaat met dat project. Er staat heel veel video op. Er staat uh, eh, van alles. Vorderingen, gps toeltjes. www.hetnationale Het is tijd voor het ouderlijk Huis. Vorige week nam Alexander Pechtold ons mee naar zijn ouderlijk huis. Hij opende daarvan de deuren. En deze week opent Agnes Jongerius de deuren van haar ouderlijk huis voor ons. En dat doet zij samen met Edmond Hofland. Hoewel, gaan die deuren eigenlijk nog open? Waar zijn we nu? Uh, bij de plas aan de Strijkviertel. De Die plas lag er in de tijd dat ons huis hier stond, uh, ook al. Uh, maar er stond een bordje bij, uh, ziekte van wijl verboden te zwemmen. Dus wij mochten er in onze tijd niet uh, zwemmen. Tegenwoordig is het een recreatieplas uh, geworden. Uh, en, nou ja, twee, driehonderd meter verderop stond mijn geboortehuis met de nadruk onder stond, want het staat er niet meer. Zullen we er naartoe lopen? Ja, dat is goed. Dat riet stond er in mijn tijd ook al. en Mijn oudste broer vertelde me altijd... Eh, dat ik eh, als kind gevonden was in een mandje in het riet. Zoals Mozes. Eh, en eigenlijk vond ik dat als kind ook wel een prettige gedachte, dat je eigenlijk misschien wel een prinsesje was. Die uh, aangespoeld was aan de plas. En waar uh, mijn oudste broer mij gered heeft. We hebben hier ook de eerste bebouwing van uh, Leidserijn. Toen ik hier woonde, was daar wel uh, de boerderij waar nu die houtopslag is. Uh, daar woonde tante Mijn. En vooraan het strijkvieter waren een aantal loodsen... Proost en Brand hadden vroeger die tijdschriften verzender. Maar het was hier allemaal stil en leeg. Uh, en toen ik geboren werd, lag de A12 ook nog niet op zo'n hoog taluut als dat hij nu uh, lag. En uh, we konden gewoon naar de snelweg lopen. En in die tijden, uh, in tijden van bloemenkorzo, kon je dan al die auto's stellen die zo'n slinger op de auto hadden. Ik weet niet of je dat wat zegt, zo'n nou, slinger ja. met uh, tulpen en. Uh, maar daar ja, daar kon je zo naartoe lopen. En moesten we van de boeren hier in de buurt... als die hun koeien moesten verkampen... Eh, dan konden wij geld verdienen door eh, bij de snelweg te gaan staan... en te voorkomen dat die koeien de snelweg opliepen. Het was echt extreem landelijk. Het was een 200-kaphuis... Een wij woonden er eh, samen met de familie eh, Verrips, Joke Verrips, heb ik eindeloos meegespeeld eh, vroeger. Maar het was echt in the middle of nowhere. Um, en het was ook zo ver uit het dorp dat wij uh, tussen de middag op school ons boterhammetjes uh, op aten. En nou ja, als het sneeuwde um, mochten we niet op de fiets, maar gingen we lopend naar school, dan had ik echt het idee dat je anderhalf uur van tevoren de deur uit moest. En wat is je duidelijkste herinnering aan het ouderlijk huis? Nou, het was, kijk, het was een knushuis. Hè. Uh, het was een huis waar uh, in de woonkamer stond een uh, grote eetkamertafel. Uh, we hadden een gezin met uh, acht kinderen. Ik was de jongste van acht kinderen. Uh, en dan kon er nog net een dressoir uh, en het heilig hartbeeld uh, in uh, een kwijt. En er stond één... Losse uh, stoel, maar verder was die woonkamer gewoon vol. Uh, een kolenkachel uh, hadden we er. Uh, uh, boven uh, was geen verwarming. Uh, dus als het echt heel koud was, dan hadden we één elektrisch straalkacheltje. Wat afwisselend op al die kamers gezet uh, uh, werd. Uh, en op mijn uh, slaapkamer, daar sliep ik samen met mijn zus die net boven mij zit. In een uh, stapelbed. Uh, nou, de warmte van het stapelbed uh, als jongst moest je wel altijd onderin liggen. Maar het was ook wel gezellig, zo'n soort hutje uh, uh, wat je uh, had uh, in de kou. En ook zorgen dat je alleen je neus boven uh, de dekens uh, had. Want uh, uh, in de winter echt ijsbloemen uh, tegen, uh, tegen het raam. En dan lekker naar beneden en uh, met z'n allen aan die grote tafel bij de kachel. En de staalkachel kreeg iedere kamer? Nou, die mocht dan even een kwartiertje op iedere kamer staan om de ergste kou te uh, verdrijven. En welk jaar was dat? Ja, ik ben geboren in 1960. Uh, wij zijn hier verhuisd in 1970. Uh, we zijn verhuisd omdat het huis gesloopt moest worden. Omdat er een parallelweg naast uh, A12 uh, aangelegd uh, moest uh, worden. Die ligt er tegenwoordig. Dat heet de Ledgerweg. Dus ons huis moest, uh, moest plat. Hoe uh, kwam je binnen? Nou ja, wij altijd door de achterdeur. Oké. Okay. Uh, zoals ik eigenlijk nog steeds vind dat je naar huis binnen hoort te gaan. Bij mensen die je kent, gewoon door de achterdeur. Uh, en dan kwam je in de keuken uh, uit. Uh, daar ontbeten we wel, uh, uh, s ochtends, met zo'n laag granito uh, uh, blad. Aan de zijkant zat de bijkeuken, die later omgebouwd is tot de slaapkamer van mijn twee oudste zussen. Uh, de hal, uh, uh, toilet, telefoon, een trap naar boven. Uh, er was een, uh, een badkamer. Nee, eigenlijk was het niet echt een badkamer. Het was een uh, lavet, als je dat nog wat uh, zegt. En Als het uh, echt zomer was, dan hadden we buiten in de achtertuin op het plaatsje staan, en mocht je in het uh, teiltje de zaterdagse wasbeurt uh, noemen. Mijn vader uh, bracht ons altijd naar bed. Mijn vader had bij aan de voorkant van het huis was een stuk grond... waar hij uh, uh, groenten uh, verbouwde, gewoon voor eigen, uh -huh. uh, voor eigen gebruik. Mijn vader was van oorsprong eigenlijk tuinder. Hij uh, is in de jaren 50 bij de gemeentelijke plantsoenendienst gaan, uh, gaan werken. Maar hij deed dus uh, na zijn werk, hè, hield hij die groentetuin bij ons uh, uh, erbij. En dan na het uh, eten ging hij uh, op de tuin uh, werken. En uh, dan moest ik op enig moment mijn pyjama aan. Uh, uh, ging ik mijn vader roepen en mocht ik op, mijn nek, op de nek van mijn vader, bracht hij mij uh, uh, naar bed. De trap op? De trap op, uh, bovenop uh, de nek ja. van mijn vader. Uh, ook in een groot gezin zijn er momenten waarop je denkt, nu heb ik mijn vader, nu heb ik mijn moeder, ja. helemaal voor mezelf uh, alleen. En dat waren natuurlijk dan ja, de gelukkigste dat, Ja, zeker. Dat, dat, dat was heel bijzonder. Ja. Hey, en jullie woonden twee onder één kap. Hè? Ja, twee onder één kap. En jullie, je kwam wel eens bij... Uh... Buurvrouw Verrips. ja. Buurvrouw Verrips. ja Was dat een heel ander huis? Uh, uh, ja, dat was een iets ander huis. Maar ook wat de sfeer betreft? Uh, ja, uh, wel, wij waren katholiek, zij waren streng gereformeerd. Uh, maar ik herinner het me ook als een enorm uh, warm uh, uh, gezin. Ook al waren ze van een andere denominatie dan wij waren. En twee geloven onder één kap, daar woont geen duivel op tussen? Nee, nee. Wel, uh, uh, mijn moeder en buurvrouw Verrips. Er konden enorm goed overweg, wij als kinderen konden enorm goed overweg. Er was ook gewoon wel begrip voor de over- en weer verschillen, hoewel ik die vroeger ook niet helemaal uh, snapte. Ik ben er bijvoorbeeld een tijd lang helemaal van overtuigd geweest dat op feestdagen hadden wij Sinas. Uh, en bij Verrips hadden ze Cassus, dus ik wist zeker dat Cassus gereformeerde limonade was en Sinas katholiek uh, uh, zij lazen het Utrecht Nieuwsblad en uh, wij lazen de Volkskrant. En uh, hoe kon je zien dat het een gereformeerde krant was? Omdat die U en die N, dat waren rode letters. Dus dat zal wel het wel gereformeer... Je probeert de wereld wel steeds in te delen. En tegelijkertijd ja, waren wij wel een. Uh, nou ja, het, het was een symbiotische eenheid daarin, die twee uh, in uh, eenkap. Je ja, ouders waren dus. Uh... Praktiserend uh, katholiek. Ja, ja, ja, ja. En dat heb je ook nog uh, meegekregen? Ik heb dat allemaal meegekregen. ja. Eerste communie, vernieuwing van de doopbelofte. Ja. Okay. De, en wie ging dan voor in het uh, gebed thuis? Je vader? Mijn vader? Uh, ja, mijn vader ging voor in het gebed. Ja. En met z'n allen achter aan tafel? Met z'n allen, ja. Zaten jullie allemaal met gevouwen handen? Zaten we zaten allemaal met gevouwen handen. En één keer in de week op uh, woensdag kwamen opa en oma Dekker altijd bij ons. En als oma er was, zat zij op de plek van mijn moeder. En op het moment dat je tijdens het bidden je ogen open deed, dan zag oma dat altijd. Terwijl ik dacht, maar jij moet toch ook je ogen dicht hebben? En dan deelde zijn uit dat je niet je ogen dicht had. Nee, ik ben, ik ben zeer katholiek opgevoed. Hè? Uh, je ziet er gewoon echt helemaal niks meer van terug. Het is gewoon weg. Het zit in mijn kop. Het staat op foto's. Het ouderlijk huis. Het werd gemaakt. Het was een NTR-programma van Edmond Hofland. Techniek Alfred Koster, eindredactie Willem Davids. Volgende week, luisteraars, zijn wij er niet. Sterker nog, komende 2,5 maand zijn wij er niet. Althans, niet in onze gebruikelijke vorm. Radio 1 staat vanaf vrijdag in het teken van de sport. Met het Europees kampioenschap voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen. Er is natuurlijk niet alleen sport, er is ook nieuws. Dat gaat natuurlijk gewoon door. En wij zijn er ook, tenminste onze sportsommerdocs zijn er ook. Dat zijn... Verhalen vanaf de zijlijn. Dat zijn veertig korte bijdragers die zijn gemaakt door onze documentairemakers. En die vinden ergens tussen zes en zeven s'avonds tussen het sport en de nieuws hun plaats. Het nieuws hun plaats op deze zender. En dat zijn bijdragers die gaan onder andere over de filosofie van het voetbal. De keeperstrainer, de finale van het EK blaasvoetbal. De kunst van het afdalen in het wielrennen. Het ritme van de roeier, de kunst van het niet nadenken... dat kan buitengewoon belangrijk zijn in de sport. Het baanwielrennen, het handboogschieten... een honderdjarige die alles weet van sport. Moeders en dochters en paarden. Dat kunt u allemaal horen in onze sportzomer. Docs. Onze site blijft natuurlijk wel gewoon in de lucht. Dus mocht u nou heimwee hebben naar onze lange documentaires... www.hollanddoc.nl slash radio. Dat is de site. www.hollanddoc.nl slash radio. En daar staan er zo'n beetje nou, 300, 400 op. Hier zometeen het journaal, daarna de sport. Ik neem aan met Jeroen Stomporst. En ik ga nu mijn kanta weer eens even opzoeken... Zo, hij staat al klaar. Ik mag niet zelf rijden, want blinden mogen er weer helemaal niet in. Dat vind ik jammer, maar ben je toch gehandicapt... mag je weer niet in zo'n kant houden. Luisteraars, een mooie zomer. En tot 19 augustus. Daar. Ah. Drie, twee, één... jammer! het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee, ja, ja, hij wint, hij wint.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 Onder leiding van Pablo Heras Casado wordt onder meer het uitdagende eerste celloconcert van Sjostakovich gespeeld door Elissa Weilerstein. Mahler Chamber Orchestra op 7 juni in Muziekgebouw aan het EI. Kaarten via hollandfestival.nl Dit is Radio 1.